Maar in de toekomst wordt de vergoeding gekoppeld aan het aantal arbeidsuren van de partner die het minste werkt. Nu kunnen mensen een toeslag voor kinderopvang krijgen, terwijl een van de partners op dat moment vrij is. Volgens het kabinet is de regeling daar niet voor bedoeld. Ook wil de regering fraude aanpakken, de boetes bij misbruik gaan omhoog en de toeslag moet voortaan vooraf worden aangevraagd. In Gelderland is een man vastgezet voor het stelen van negen auto's. De dakloze man van 46 ging naar autodealers met steeds een ander vervalsd rijbewijs... en vroeg of hij een proefrit mocht maken. Vervolgens nam hij de auto mee en kwam niet meer terug. De man haalde die truc uit sinds januari in negen plaatsen... in Brabant, Gelderland en Noord-Limburg. De autodief blijft nog zeker drie maanden vastzitten. Een vliegtuig op zonne-energie dat vanochtend opsteeg in Zwitserland... is veilig geland in Brussel.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 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een fout gemaakt... bij de jaarlijkse verloting van verblijfsvergunningen onder immigranten. Daarom wordt er opnieuw gelood. Elk jaar worden 50.000 visums verloten onder de bijna 20 miljoen aanvragers... uit landen van waaruit weinig mensen naar de Verenigde Staten gaan. Er wordt gelood met een computer. Dit jaar ging er iets mis, waardoor niet alle aanvragers hadden meegelood. De winnaars hebben een excuusbrief gekregen... en loten opnieuw mee bij de volgende trekking in juli.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 Vier jaar geleden had koning Albert zijn zoon alles voor een half jaar uit het paleis verbannen. Dat gebeurde omdat Laurent geld van de marine had gebruikt om zijn villa te verbouwen. Vorige maand maakte premier Le Terme met de prins afspraken over zijn gedrag. Als hij zich daar niet aan houdt, raakt hij zijn jaarlijkse toelage kwijt.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 Het weer vannacht redelijk helder en droog. Morgen overdag vrij veel bewolking en kans op buien. Het wordt hooguit 16 graden. Met een matige, in het noorden vrij krachtige Noordwest- tot Westenwind. Na morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. nacht, vrienden.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 Inmiddels is het plan veranderd in het tegendeel van onvriendelijkheid. Het kabinet besloot vandaag onmiddellijk dat Maxima weliswaar geen koningin wordt, maar wel zo gaat heten. En vrijwel alle andere partijen zijn het daar mee eens. En dus stonden op diverse Zuid-Amerikaanse websites vanavond stralende foto's van de kroonprinses. Onder de juichende kop Maxima Zorikjeta Reina do Allanda, koningin van Nederland. Oppositie voeren is best een moeilijk vak. And for zeal, cause the tones of your bones make you feel. Ripal Kadamou van Gino Vanelli, Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Enthousiaste reacties vandaag op de jongste cijfers over de economie. Maar is er wel echt reden tot optimisme? Econoom Jaap Koelewijn loopt niet voorop in het koor der enthousiasten. We horen zo meteen van hem. Waarom niet? Waarom greep het Westen wel in in Libië, maar niet in Syrië... waar het geweld tegen de bevolking de afgelopen week fors is toegenomen? Die vraag legt de collega Hans Andringa vanmiddag indringend voor... aan dienstdoend premier Roosentaal. En of het nou komt door de puikenprestaties van onze landgenoot... Pieter Wening in de Giro d'Italia, of door heel iets anders... feit is dat niemand het heeft over de ronde van Azerbaijan... die deze dagen ook wordt verreden in Iran. Daar brengen wij vanavond verandering in. Oogcollega Ruud Edens doet straks verslag van de proloog... die vandaag werd verreden. Om vijf voor twaalf bellen we met een band die morgen optreedt... tijdens het kampioensfeest van de Duitse voetbalkampioen Borussia Dortmund. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 13 mei. Minister Jankees de Jager van Financiën heeft het Nederlandse volk vandaag voorbereid op het ergste. De financiële crisis door de problemen in Griekenland wordt mogelijk nog groter dan de bankencrisis van 2008. Een land is in potentie erger nog, ernstiger dan een enkele bank. En dat kan Nederland veel geld kosten. Als het helemaal misgaat, dan betalen wij met z'n allen uiteindelijk het gelag. Wij betalen de rekening. De jager houdt er rekening mee dat de EU, en dus Nederland... opnieuw geld aan Griekenland moet lenen... om te voorkomen dat het land in de afgrond stort. Maar dat geld krijgt Griekenland niet zomaar. Geld in een bodemloze sputsorten gaan we natuurlijk sowieso niet doen. En daarom zal Griekenland opnieuw pijnlijke maatregelen moeten nemen... om de overheidsfinanciën op de rails te krijgen. Voor Nederland is het dan ook absoluut noodzakelijk... dat de Grieken laten zien dat er een extra pakket aan bezuinigingen komt... om zo extra geld te genereren. Zonder dat soort maatregelen praten we überhaupt als Nederland nergens over. Tot nu toe zei de minister steeds dat Nederland waarschijnlijk geld zou verdienen... aan de miljardensteun aan Griekenland. De Grieken moeten het beslot van rekening met een fikse rente terugbetalen... Maar inmiddels heeft de jager het over de schade beperken. Als we niet in slagen om die kiezen te voorkomen, dan gaat het heel erg veel geld kosten. Als we erin slagen om het op een manier te doen wat we op tot nu toe aan het doen zijn, dan is er in ieder geval nog een kans dat je de schade heel beperkt kan houden. Crisis dus in Griekenland. De Nederlandse economie staat er een stuk beter voor. Die is de afgelopen drie maanden sterker gegroeid dan de kwartalen daarvoor. De export blijft de belangrijkste motor van de Nederlandse economie. Deze draaideurfabrikant kan dat beamen. De grootste groei zien we nog steeds in China. Jaar op jaar en elk jaar denken we van nou dit was wel een topjaar. Maar het inzakken daarna was geen sprake van China blijft ons verbazen. En ook de Goudse machinefabriek gaat een goed jaar tegemoet. 2011 dreigt het beste jaar in onze 201 jaar historie te worden. Nu de zaken weer goed gaan, dient zich een nieuw probleem aan. Het vinden van personeel. Het is lastig. Steeds minder kinderen kiezen de, de technische richting... Als, als studierichting of als werkrichting, zeg maar. Maar als we ze helemaal hebben, dan laten we ze niet meer los. Misschien dat de machinefabriek nieuwe mensen kan recruteren bij Defensie. Daar raken duizenden mensen hun baan kwijt door een bezuiniging van 1 miljard euro. Defensiepersoneel heeft sinds dat bekend is nog maar weinig vertrouwen in de leiding. Elke keer wordt er gezegd dit was het laatste. En op die moment uh, nu komt eigenlijk de grootste in de afgelopen 20 jaar eraan. Dus uh, ja, dat zit bij mensen wel uh, qua bloed denk ik. Uit een enquête van RTL Nieuws blijkt dat 67% van het defensiepersoneel geen vertrouwen meer heeft in minister Hille. En 52% heeft geen vertrouwen meer in de legertop. Jammer, maar minister Hille vindt de vertrouwenscrisis van secundair belang. Het is natuurlijk een probleem, maar de hele, het, het, het nog grotere probleem is de budgettaire noodzaak waarvoor we staan en de klap die er nu is uitgedeeld. Maar de vakbond AVNP vindt dat het niet zonder gevolgen kan blijven. Het is een superloyale werknemer. En als die dus geen enkel vertrouwen meer hebben in de minister... dan heeft het dus echt een vertrouwenscrisis die volgens mij niet kan blijven liggen. En dan de Libische leider Gaddafi. Vanmiddag zei een Italiaanse minister dat hij niet meer in de hoofdstad Tripoli zit... en waarschijnlijk gewond was. Een woordvoerder van het regime noemde dat onzin. En nu heeft ook Gaddafi van zich laten horen. Hij leeft nog en bevindt zich op een plek waar niemand hem kan vinden. Al dus Gaddafi. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. De krant vanmorgen met Freddy van Tijn. Zulke controles aan de binnengrenzen als die waarmee Denemarken wil beginnen... voert Nederland volgens trouw al lang uit. De krant schrijft dat minister van Immigratie Gert Leers dat heeft gezegd in Brussel. Leers heeft ook gezegd dat de marechaussee op systematische wijze... internationale treinen doorzoekt op illegale. Denemarken kreeg gisteren, of gisteren een brief van de voorzitter van de Europese Commissie. En in die brief staat dat systematische grenscontroles... tussen Schengenlanden niet in de haak zijn... De Deense regering voert de controles aan de grens in... onder druk van de populistische Deense Volkspartij... om Oost-Europese criminelen buiten de deur te houden. Enigszins verwarrend is het bericht uit Trouw... dat Nederland ook geregeld van die niet toegestane grenscontroles uitvoert wel. Want in de avondkranten was nog te lezen dat minister Leers in Brussel heeft gezegd... dat het nodig is om de buitengrenzen scherp te controleren... maar dat we geen Fort Europa moeten willen. Ook in trouw. De gemeente Utrecht draagt vanaf 1 juli daklozen die geen binding hebben met de regio over aan de gemeente van herkomst. Utrecht trekt veel daklozen uit andere regio's vanwege de goede en natuurlijk dure opvangvoorzieningen. De stad wil dat geld liever besteden aan preventie en herstel. Opvang is geen eindstation, maar een middel voor daklozen om uiteindelijk weer zelfstandig te worden. In de eigen regio, waar daklozen vaak een sociaal netwerk hebben, heeft dat de meeste kans van slagen, zegt een woordvoerster. Ook andere grote steden voeren dit soort beleid. Twee berichten over ontwikkelingen in China. Eentje in de Telegraaf. Die schrijft dat men zich er zorgen over maakt dat China in rap tempo straaljagers en onderzeeërs bouwt. De vanuit Peking centraal geleide dictatuur heeft gemeld... dat het defensiebudget voor dit jaar met 12,7 wordt verhoogd. Maar in werkelijkheid liggen die cijfers volgens militaire analisten nog veel hoger. Ze noemen een verhoging van 435 miljard euro. Ter vergelijking, het Witte Huis wil dat het Pentagon komende jaren fors inlevert. Van 455 miljard euro dit jaar tot 300 miljard euro in 2020. En de Volkskrant sprak met voormalig Shell-manager van Gunsteren... die zich zorgen maakt over de positie van het westerse bedrijfsleven in China. Nu lijkt alles nog in orde, maar de zakenman zegt... Chinezen zijn in wezen xenofob. Als ze de technologie eenmaal binnen hebben... dan hebben ze de westerse bedrijven niet meer nodig. Maar China is volgens Van Gunsteren juist gebaat bij contacten met een klein land als Nederland. Want dat is niet bedreigend voor de Chinezen. Van Gunsteren werkt aan een boek waarin hij de zakelijke culturen van Nederland en China vergelijkt. In drie jaar tijd is het aantal flitspaalboetes in Nederland verdubbeld. Dat blijkt uit een analyse door het Openbaar Ministerie op verzoek van het AD. Officier van Justitie Freize van het landelijk pakket Team Verkeer noemt de invoering van de digitale flitser een succes. En laat er de komende jaren nog vele honderden bij plaatsen. Ook zegt hij dat het OM, samen met Rijkswaterstaat... plannen heeft voor trajectcontroles op de stukken snelweg... waar het kabinet de maximumsnelheid wil opvoeren naar 130 km per uur. En het Nederlands Dagblad schrijft dat hulpdiensten het hebben opgegeven... om mensen in hun mobiele telefoon een nummer te laten zetten. Dat moet worden gewaarschuwd in nood. Dat zogenoemde ICE-nummer, een afkorting van In Case of Emergency... Uh, wordt in het buitenland nog steeds wel gebruikt. En daar wordt er ook op aangedrongen, maar in Nederland niet meer. Onze medewerkers verlenen ter plaatse acute zorg, maar doen niet aan opsporing, zeggen de diensten. De Volkskrant is blijkbaar bezig met een project rond de rechten van liedjesschrijvers. In januari meldde de krant dat directeuren van commerciële radiostations jaarlijks duizenden euro's van Buma Stemra innen op een oneigenlijke manier. Morgen schrijft de krant dat de stichting Platform Makers bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit een klacht heeft ingediend. Volgens het platform zijn componisten en tekstschrijvers die voor de publieke omroep liedjes, jingles of Tunes schrijven, verplicht hun auteursrechten onder te brengen... bij uitgeverij Crossmax. En die uitgeverij houdt meer geld in dan is toegestaan. Een Griekenland dat zwaar in de problemen zit een beetje helpen... dat kan door bijvoorbeeld een eiland te kopen. De Telegraaf schrijft dat op internet al een privéparadijsje te kopen is... vanaf anderhalf miljoen. Olijfbomen, stille omgeving, kristalhelder water en een rijk zeeleven. Dat is de wervende tekst voor het piepkleine Sint As... Athanasios, had ik even moeten oefenen. Sint Athanasios, en dat is ruim een hectare groot. Griekse eilanden zijn volgens de online marktplaats... voor kleine idyllische eilanden relatief goedkoop. Wie de eigenaar is, de Griekse overheid of een rijke particulier... dat wordt niet vermeld. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Coming home van Katie Lang. Goede berichten van het economische front vandaag. We groeiden vergeleken met een jaar geleden met 3,2 procent. Het hoogste percentage in drie jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt het herstel stevig stand. Maar wil dit nou zeggen dat we echt uit de crisis zijn... Jaap Koelewijn, hoogleraar aan Nijenrode. Goedenavond. Goedenavond. Veel enthousiasme vandaag. Uh, uw collega Zweden van Wijnwergers, we zijn uit het dal. Het CBS heeft dus over een stevige, sterke groei die stand mm -hmm. houdt. van de IEG die sprak zelfs over het wirtschaftswonder, een economisch wonder. Bent u ook zo enthousiast? Ik ben positief. Maar ik zet beroepshalve toch een paar, een paar kanttekeningen Beroepshalve? Ja, ja, ja als ik een je af al toe... Als mens ben ik altijd een beetje... Ja. beetje zit ik een beetje te zomer Nee, valt me mee. Maar kijk, er zit altijd plussen en minnen in. En de plussen zijn inderdaad dat het sterk door de export geleid herstel is. Nou, Nederland is een open economie. Dus we kregen een enorme klap toen de fout ging met de wereldhandel twee jaar geleden. Nu gaat de wereldhandel gierend de goede kant uit. Dus daar profiteren we ook van. Uh, als ik kijk naar het binnenland, dan zie ik toch wel een paar... Minpuntjes En dat is, uh, enerzijds zie je wel de bouw heel sterk stijgen met 13,9 procent. Dat is wel verrassend, want we dachten dat het daar niet zo goed ging. Nee, en het, het gaat er ook niet goed. Oh. Alleen, ze nu meer werkbare dagen, omdat het beter weer was. Weinig fors gehad. En ja, dan wordt er geproduceerd, wordt stevig door de overheid geld uitgegeven. Maar woningbouw is nog steeds uitermate moeizaam. En de, er worden geen nieuwe huizen gebouwd. Weinig, en de kantorengebouw wordt ook heel weinig aangedaan. En de ordeportefeuilles lopen leeg. Dus die bouw die zal op niet al te lange termijn toch weer, denk ik, onderuit gaan. Is bovendien ook heel gevoelig voor de hypotheekrente. En die hypotheekrente. Of de hypotheekvolume in Nederland. wordt door de toezichthouders enorm ingeperkt. Ja, want, want de ja. huizenmarkt zit ook nog behoorlijk op slot. Die zit vreselijk op hangt slot. Hangt dat daarmee samen? Dat hangt, hangt samen met een hele reeks van factoren. Dat hangt samen met het gebrek aan, aan creatie van nieuw werkgelegenheid. Als je geen baan hebt, ga je een nieuw huis kopen. Ga je ook niet verhuizen. Uh, blijf je liever zitten waar je zit, ga je huis verbouwen. Ja. Um, de, de, de hypotheekrente of de hypotheekmarkt is moeizaam. Banken zijn uitgehouden, kritisch geworden, ja. worden stevig op hun huid gezeten... door mijn ex-collega's uh, van de AFM, die daar strenge eisen voor stellen. Terecht overigens, want Nederland is even de meest agressief, agressief okay. gefinancierde landen... dus daar moet wat aan gebeuren. Maar u zegt, die bouw die lijkt goed te gaan, maar dat is nog niet zo... en dat gaat de komende tijd ook niet Dan gebeuren. Zie dat, zie het niet, zie Ziet het echt niet beter gaan... En als je kijkt naar de belangrijke factor voor de groei... de binnenlandse werkgelegenheid, die is niet gestegen. Zelfs op 0,2 gekrompen. En de consument geeft geen geld uit. Hmm. Of weinig. En waarom is dat? Waarom geloven wij het nog niet? Of waarom vertrouwen wij het nog niet? Onzekerheid. Uh, we leven in toch uh, uh, ook maatschappelijk gezien onzekere tijden. Uh, dit kabinet uh, bevordert blijkbaar toch niet de consumentenvertrouwen. Uh, werkgelegenheid is nog maar heel moeizaam. En mensen herinneren zich blijkbaar nog wel, die klap van twee half jaar geleden. Ja, we zijn er nog niet echt overheen. Nee. nee. Wat moeten de komende jaren. En, en zit het herstel dan vooral bij die woningmarkt. Als die gaat draaien, dan kan het allemaal weer gaan draaien. Het, het, is, het hangt allemaal met elkaar samen. Als de werkgelegenheid gaat verbeteren, dan gaan mensen weer verhuizen, dan komt er weer meer, gaan mensen meer uitgeven. Ja, dus het hoeft niet bij die woningmarkt te beginnen? Nee, in Nederland begint het eigenlijk traditioneel altijd bij het exportgeleide herstel. Nou, dat is nu al een dikke jaar goed aan de gang. Uh, normaal gesproken gaat het met de vertraging van een jaar, anderhalf jaar... gaat het op de binnenlandse markt werken. Alleen zien we dat nu wat minder dan in het verleden. Dat heeft te maken met terughoudende consumenten... terughoudende woningmarkt okay. uh, en de overheid die toch ook aan het bezuinigen is. Ja, maar, wat, maar wat zou er dan de komende, jaar, uh, komende maanden moeten gebeuren om het in werking te krijgen? De werkgelegenheid moet gaan groeien, zegt u. Daar, daar begint het. Ja, en dat, dat zie ik niet echt heel erg spectaculair herstellen... Wel zie je aan het aantal vacatures toenemen tot 135.000 werklo werkloosheid. Is niet sterk gestegen, laten we nee, dat ook als een pluspunt al noteren. Ja. Betekent dat, dat bedrijf hebben tijdens de crisis mensen binnen boord gehouden... niet weggestuurd. Maar die mensen gaan nu geleidelijk aan op volle toeren werken... Dus bedrijven zullen voorlopig niet heel veel nee. nieuwe mensen in dienst gaan nemen. Nee. Okay. Dan hebben we nog Griekenland. Net al in het nieuws over zich genoemd, ja. dan gaat het niet goed. Uh, 110 miljard euro hebben ze gekregen, maar dat lijkt niet genoeg te zijn. Nee. Wat zijn de risico's van de situatie daar voor ons? Voor ons Nederland specifiek niet bijzonder groot. Uh, Nederlandse pensioenfonds en Nederlandse bank hebben wel wat blootstelling aan Griekenland. 5 miljard toch? Ja, dat is niet zo heel erg Dat is geel. niet ook, oh, nee. ik vind het veel, veel ja, het klinken, is Het maar... is voor ons veel geld, ja. maar... We hebben zo'n 800 miljard aan pensioenvermogen, om maar even een voorbeeld te geven. Okay. Nou, dus het, het zit niet allemaal bij de pensioenfondsen. Bovendien is het ook niet zo dat de Grieken niet, niet alles zullen afboeken. Maar je moet er toch van uitgaan dat er wel eens 30, 40 procent op de Griekse schulden afgeboekt zou moeten worden. Ja, dat is een paar miljard dan. Dat zou 2, 3 miljard zijn. Dat raakt onze economie... Wel Een beetje, maar niet heel erg. De pijn zit vooral in, in Duitsland en Frankrijk, waar de banken en pensioenfondsen heel veel geld hebben uitgeleend aan Griekenland. Maar als de Duitse banken een klap krijgen, dan uh, druppelt het mm. dat ook door in Nederland. En wij hebben, als, de overheid heeft ook 5 miljard geleend, toch? Aan ja, Griekenland? Klopt. Die zijn we ook. Stel dat het echt mis zal gaan, dan die ben je ook kwijt. Een deel. Ja. En dat ja maar dat... u zegt dat dat zal uiteindelijk de economie in ons land uh, niet veel schade doen. Nou, het is natuurlijk wel een verlies. Uh, wij produceren per jaar met z'n allen voor zo'n 600 miljard uh, euro aan spullen. En als wij een miljard of twee, drie moeten afschrijven op Griekenland... dan raakt ons dat. Ja. Maar het zal meer ons de ons omringende economie raken... Ja. waar wij van afhankelijk zijn. Dus we kunnen wel griffelen dat de Duitse en Franse banken een probleem hebben... Maar dan hebben, heeft de Nederland indirect ook een probleem. U zou dat niet doen, dat kniffelen. Nee. De jaren maakte vandaag een strenge indruk. Die zei van, er moet nu echt wat gebeuren in Griekenland. Uh, en ook meer dan dat het tot nu toe is afgesproken eigenlijk. Ja. Was dat om ons voor te bereiden op het feit dat hij er nog meer geld aan uit gaat geven? Of denkt u echt dat hij alleen maar druk wil zetten? Hij wil meer druk zetten. Bovendien, het IMF heeft gezegd dat de druk op Griekenland niet verder opgevoerd moet worden. Omdat ze zich dan uh, het in bezuinigen. Want ja... Uh, de Grieken hebben een groot, een, een groot tekort ten opzichte van hun nationale inkomen. Maar als het nationale inkomen krimpt door alle bezuinigingen... blijft dat tekort ook heel groot. Ja. Uiteindelijk zullen we er met z'n allen aan moeten geloven. Alleen dat durfde de jager niet te zeggen, want die zei een jaar geleden nog... de Grieken betalen alles terug en we gaan er aan verdienen. Met rente verdienen. zelfs, ja. Dat was toen al een aparte leugen, want wij gaven de Grieken een veel te lage rente. En bovendien, uh, als je kijkt naar... hoe de omvang van de Griekse staatsschuld ten opzichte van hun inkomen... dat kunnen ze niet terugbetalen. Hmm. Dus we moeten de werkelijkheid onder ogen zien. En in dat opzicht is Jan Kees de Jager niet zo erg open. Maar wat is de werkelijkheid dan? Wat moet... De werkelijkheid is dat die Grieken dat we moeten accepteren dat de Grieken niet terugbetalen... en dat de Grieken op zijn minste jaar of tien bezig zijn... hun economie weer concurrerend te krijgen. Ze zijn 30% te duur ten opzichte van uh, het concurrentieniveau... wat ze zouden moeten hebben. Ze krijgen daar een zestiende maand las ik, ambtenaren. Dat is een van de problemen van Griekenland. Ja, maar daar kan je toch gewoon meteen dertien van maken? Dat, is, dat, dat klinkt heel wat haftig, maar dat betekent... Um, en je kunt ook zeggen, werk maar tot je zestigste door. Ja. En werk eens een keertje, dat zijn ja. ze ook niet zo erg hard <tus> te doen... maar dat is een internationaal fenomeen bij ambtenaren, heb ik wel begrepen. Oh. Um, maar de reactie is natuurlijk, als je al die bezuinigingen doorvoert... De economie krimpt wel. Ja, precies, want mensen krijgen minder geld minder en hebben geld dus minder en... te besteden. U zegt eigenlijk, hou er rekening mee dat die 5 miljard die, die de overheid heeft geleend... en die 5 miljard die het bedrijfsleven erin heeft zitten, dat daar een deel van kwijt is. En zeg dat nou ook maar gewoon. Ja, want de financiële markten vertellen ons al een hele tijd... Griekse obligaties noteren al heel lang op 50, 60 procent van de nominale waarde... En dat betekent dat beleggers er al van uitgaan dat ze een stuk gaan verliezen op die schulden. Ja, en dat kan je dan beter nu ook maar gewoon zeggen tegen iedereen. Dan ja, alleen gaat. daar zitten we wel op het probleempje, want die banken hebben die vorderingen nog op de boeken staan tegen 100% van de waarde. Dus je moet er dan opeens allerlei verliezen laten zien, dat vinden ze niet leuk. Maar dat weten beleggers ook al lang. Ja, dat het eraan zit te komen. Ja. Maandag komen de Europese ministers bij elkaar. Wat verwacht u dat daar gaat gebeuren? Ik denk dat we langzaam maar zeker eraan moeten gaan geloven. of moeten accepteren. dat de Grieken niet alles gaan terug. Maar dat vroeg, dat vroeg ik niet. Ik vroeg, wat denkt u dat ze maandag wat zullen ze maandag niet gaan zeggen wat u nu zegt? Nee. Ze nee. zullen maandag nog weer de rituele dansen hebben. Griekenland moet bezuinigen. Griekenland is op het goede spoor. Uh, en Griekse minister-president. Zal, pre, minister zal roepen dat ze echt vreselijk hun best doen. Gaan ze ook weer zeggen dat we meer geld gaan lenen? Daar leek het even op vandaag. Dat, dat sluit ik niet uit. Ehm. Um... Mogelijk wordt het, wordt het een mix van maatregelen. Wordt het gezegd van nou, uh, de looptijd wordt verlengd, de rente wordt aangepast gehouden. Wordt, wordt misschien wat verlaagd. Dan gaat misschien wat extra geld bij en de Grieken zullen meer tijd krijgen. En misschien beginnen we al een beetje met het hoge woord eruit te laten komen. De geest uit de fles dat er gesproken wordt over een gedeeltelijke afbroking. Ja, En dat fonds dat we hebben gemaakt van 750 miljard euro, gaan ze daar nog aanspraak op maken? Als ze extra geld kregen, de Grieken, komt het, het daaruit. Ja. Ja, dus dat hebben we al min of meer gegarandeerd. Nee, misschien moeten we dat fonds wat aanvullen. Dat zou dat kunnen. nog kunnen, ja. ja. Tot slot, wat wordt het zondag? 5-0, We Geboren Amsterdammers. We hebben de bekerfinale cadeau gegeven. gegeven. Cadeau gegeven? Maar dat, dat zaterdag, zag er helemaal niet zo uit. Zondag, zondag krijgt Twente voetballes van Aja. 5-0. Hartelijk dank. Tot weer, Koele Wijn. Met genoeg.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 Soldiers met I Hold Your Life. We gaan naar Den Haag, waar vandaag de ministerraad vergaderde... onder de leiding van minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Voor collega Hans Andringa een goede aanleiding... om de Arabische lente met hem door te nemen. Hans, goedenavond. Hoe denkt Roosentaal om te beginnen over de ontwikkelingen in Syrië? Hij sprak vandaag over een uitermate zorgwekkende situatie. pleit eh, pleitte dan ook voor dat er echt vaart wordt gemaakt... bij het zoeken naar internationale reactie, maatregelen... op wat er allemaal in Syrië gebeurt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Libië... waar de internationale gemeenschap redelijk snel tot een actie kon komen... zo stil blijft het toch nog wel ten opzichte van Syrië. En waar zit hem dat dan in? Is het, is het dan toch de opstelling van Rusland en China... in de veiligheidsraad bijvoorbeeld die daar een rol in speelt? Dat speelt een belangrijke rol, want die landen hebben zich destijds van stemming onthouden, waardoor de VN kon zeggen... we gaan ingrijpen in Libië om de burgers te beschermen. Dat gaan ze niet zeggen, deze landen, in het geval van Syrië. Uh, en voeg daar nog eens bij dat de interne situatie in Syrië... is erg gecompliceerd. Erg veel verschillende bevolkingsgroepen. Erg veel verschillende belangentegenstellingen. Uh, als je daar zou gaan ingrijpen, dan is men bang... dat het een doos van Pandora wordt die niet meer te overzien is... wat er dan gaat gebeuren. En als je dan weet dat een buurland van Syrië, dat het Israël is en dat op de achtergrond Iran nog een rol speelt, dan begrijp je ook wel waarom de aanpak nu anders is. Goed, we gaan luisteren naar jouw gesprek met Uri Roosentaal. Welkom, meneer Roosentaal. Het is een beetje een bijzonder gezicht uh, vanavond. Want u heeft uh, vandaag de ministerraad voor gezeten. Waarom u de eer? Omdat uh, de premier er niet was. De vicepremier er niet was. En de eerst aangewezen dan de alleroudste in de ministerraad die voor opstelde er ook niet was en dan bent u en dan kom ik aan de beurt uh, sommigen zeggen het is een eer ik zou ook kunnen zeggen het is een twijfelachtige eer, want het betekent dus dat ik toch tot de, tot de oudjes hoor in het kabinet. Ja, maar dat valt in dit kabinet niet zo op... want nee, er zijn meer, meer oudjes. Het is eigenlijk vechten om wie nog... aan de beurt komt natuurlijk, want uh, er zijn veel gegadigden. Oké, okay, nou, geluk bij een ongeluk, want het is zo dat er nogal... wat aan de hand is in de Arabische wereld. Met wie kan je daar beter over praten dan met de minister... van Buitenlandse Zaken? Waarom kan de Verenigde Naties... wel tot instemming komen dat het geoorloofd is om in te grijpen in Libië en is daar relatieve stilte als het gaat over Syrië. Als u vraagt waarom de Verenigde Naties in het ene geval iets wel kan... en in het andere geval iets niet kan, dan moet ik gewoon bij de feiten blijven. En de feiten zijn dat wanneer het om Libië gaat... er een uh, mirakel is gebeurd, nu alweer een tijdje terug... namelijk een uh, resolutie van de Veiligheidsraad... om militaire interventie in Libië mogelijk te maken. Ja. Een uh, resolutie die tot stand kon komen dankzij onthouding van stemmen... van twee van de permanente veiligheidsraadleden, namelijk Rusland en uh, China. En waarom en... kon dat mirakel toen wel gebeuren en nu blijkbaar niet... nu het over Syrië gaat, terwijl de situatie toch heel erg vergelijkbaar is? Uh, het ja. is bijna één op één Ik... in vergelijking ja. met Libië. Ik zou in dat geval dan de gemakkelijke route kunnen volgen... in, in, in mijn beantwoordingen tegen u kunnen zeggen... Dat moet u, de, dat moet u aan de Russen en de Chinezen vragen. Mm -hmm. Maar ik vraag nu aan u? En dan vraagt, ja, dan, dan zeg ik nog altijd... Rusland en China hebben al laten weten dat dit nooit zal gaan gebeuren. Mm. Dus uh, dan. Maar dan waarom is het... dan niet? Wat is het grote verschil tussen die twee landen? Laat ik het op Syrië houden op twee punten in alle duidelijkheid. In de eerste plaats geldt dat Syrië in de in de regio daar een hele andere positie heeft... dan Libië in de regio waar Libië ligt. Ik, ik kan dat verder duiden, maar laat ik dat laten. In de tweede plaats praten we over de, wat er eventueel te gebeuren zou staan... op het moment dat je daar bij wijze van spreken met grof geweld naar binnen zou gaan. Dan, dan denk ik meteen, Syrië dan, is een buurland van, van Israël... en het wordt gesteund door Iran. En dat zijn twee erg belemmerende factoren om daar te ingrijpen zijn, te komen. Dat zijn belemmerende factoren. Daarbij speelt ook natuurlijk, dat is nog een punt dat ik eraan kan toevoegen... de relatie weer van Syrië naar Libanon. Een heel broze situatie, buitengewoon broos. Voor je het weet, krijg je dat de vlam in de pan slaat in zo'n hele regio... En daar komt nog iets bij. Als dan die vlam in de pan zou slaan, wat gebeurt er dan? We zien in Libië op zichzelf al hoe moeilijk het is... om al vooruit te werken naar een politieke oplossing. Daar zijn we hard mee bezig in Libië. Via de internationale contactgroep... waar wij ook als Benelux een uh, belangrijk aandeel in hebben. Maar in Syrië hebben we te maken met een regime zoals het er nu zit. Dat onderdrukkingsregime van uh, Bashar al-Assad. Uh, dat regime is een regime van de Alevieten. Dat is een geloofsgroep. Die al eens twintig jaar geleden onder de vader van, van deze president... in de plaats uh, Hama uh, 20.000 uh, mensen heeft uh, vermoord. En dan krijg je dus nu, als daar de vlam in de pan zou slaan... op de manier waarop je dat dan zou hebben... wanneer er een interventie van buiten ook zou krijgen... krijg je daar een verschrikkelijke situatie van sectarisch geweld... Want dat is een van de redenen dat in Libië... vonden de analisten van de regionale situatie blijkbaar... dat je in Libië wel kon optreden. Omdat de gevolgen daarvan te overzien zijn. Terwijl van Syrië kan je min of meer voorspellen... dat de interne situatie van het land zo verbrokkeld is... dat de tegenstellingen zo groot zijn dat als je daar... Dat speelt, meneer andere maar wat ook speelt natuurlijk... maar dan trek je me even terug op hoe het in Libië ging... De resolutie in Libië eh, kwam tot stand... terwijl eh, we op het puntje stonden van een verschrikkelijk bloedbad in Benghazi. Dus op één plek in Libië. Daar heeft de internationale gemeenschap dus toen van gezegd... dat kan niet. Maar er zijn en zeker vier, vijf in Syrië, in Syrië... waar hetzelfde gebeurt. Ja, maar in Syrië hebben we dus te maken... met, uh, met uh, hele slechte ontwikkelingen... op zeer verschillende plekken in het land. Dus ook op dat punt is de situatie weer heel anders. Ik, ik, ik, zou, ik, zou, ik ben geneigd om dan te zeggen... dan moet u met mijn collega Hille praten... over de vraag hoe je wat dat betreft dan vanuit militair oogpunt... een dergelijke uh, interventie dan wel effectief zou kunnen plegen. Maar in Libië ging het erom en gaat het er nog altijd om. Dat is de, het mandaat dat aan de, uh, aan de NAVO ook is verstrekt... om de burgerbevolking te beschermen. En niet om iets anders... Dus de Libische en... burgerlevens kunnen wel beschermd worden... Nee. maar de Syrische burgerlevens, vanwege nee. allerlei nee. regionale... en politieke omstandigheden, kan dus blijkbaar niet. De mensen niet. in Syrië zijn ons net zo dierbaar als de mensen in Libië. Geen misverstand daarover. Uh -huh. Maar ingrijpen alleen, kan niet. Alleen ingrijpen, uh, voor je het weet... Uh, wordt het nog verschrikkelijker wanneer je daar... zonder doeltreffendheid militair zou interveneren... dan, dan nu het geval is. En op dit punt mikken we dus ook in Syrië. En in toenem en ook trouwens in, in Libië... op andere instrumenten ook, die ernaast moeten staan. En dat is politieke pressie. En heel belangrijk, wordt vaak onderschat... hele strenge en krachtige sancties die ook met de daad worden uitgevoerd... en waar geen ontsnappen dan ook voor mogelijk is. Dank u wel voor deze uitleg. We gaan naar iets heel anders. Wat is de uitslag zondag? Um, moet ik nu als, als een soort van diplomaat zeggen... ja, dat kan ik niet zeggen gelijkspel, want dan, dan heeft Twente het ook in handen. Hè? Um, als voetbalkenner... Bent u? Ik, ja, nee, ik ben geen voetbalkenner, maar wel een voetballiefhebber. Ik heb de bekerfinale gezien tussen Ajax en Twente. En ik heb het gevoel dat Twente homogener in elkaar zit... sterker is dan Ajax op dit ogenblik. Dus ik verwacht dat Twente op zijn minst een gelijkspel gaat behalen. En kampioen wordt. En dan dus kampioen wordt. Maar Ajax en Twente zijn me even dierbaar. Toch weer de diplomaat. Dank u wel. On a la peine de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 de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute, chez quoi et ce n'est rien qu'une question des coudes d'ouvrir en nos petites mains, coude que coude On n'a pas pris la peine de se parler de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 Ik vivre la vie, glisser sans retenir. En les mots ne sont que niet mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con, c'est con weet être con Wat weet je wat? We gaan door la ijs per appèl, maar we ratten diep, maar we ratten, je niet naar ons vliegen. Het is het begin van onze dromen, die tandas confirmeren. Het is kon, à se kon, het is kon, Le Lon de La Route van uh, Zas. Dat is een Franse zangeres, en als u het nummer u bekend uh, voorkomt, het werd veel gedraaid in de, de Tour de France van 2010. Stond toen ook nummer 1 in uh, Frankrijk. Nu we het toch over vuurrennen hebben, terwijl in Europa alle wielerminnende ogen deze weken zijn gericht op de Giro d'Italia, kijken de Aziaten vooral naar de ronde van Azerbeidzjan. Een zesdaagse etappekoers die niet, zoals je misschien zou verwachten, in het gelijknamige land wordt verreden, maar in Iran. En onze eigen oogcollega Ruud Edens is in Iran om die koers te volgen. Ruud, goedenavond. Dag hij. Vandaag is de proloog verreden. Wie heeft er gewonnen? Stefan Schumacher. Duitser. Ja, ja, dat die is wel. Een Italiaanse ploeg, ja. ja. Ja, dat is wel een redelijke bekende wielrenner. Ooit won hij de Amsterdam Gold Race, maar heeft Precies. ook een doping verleden, toch? Ja, hij is, uh, hij is een tijdje ertussenuit geweest. Hij zou voor een Belgische ploeg rijden, maar voordat dat doorging uh, werd hij ergens op betrapt. En toen is hij volgens mij een jaar of anderhalf uit de peloton uh, verdwenen. En sinds volgens mij eind vorig jaar rijdt hij weer in Italia-wedstrijden uh, uh, uit Italië dus ook. Ja, en rijden er daar in de Azebeja meer bekende renners mee? In diezelfde ploeg van, uh, van Schumacher rijdt ook Julia Reberlin. En dit is sinds zijn uh, dopingschorsing... Van de afgelopen twee jaar zijn tweede koers. Ja. Oké. Okay. Wat, wat doen die mannen daar? Waarom rijden die in uh, Iran? Nou, dat is mij uitgelegd. Want ze rijden van de Italiaanse ploeg. En omdat ze uh, uit de tweede divisie zijn en de Giro niet kunnen rijden... zijn er voor hun geen internationale wedstrijden. En uh, ze zijn uitgenodigd door de organisatie hier. En die betalen ook naar verluid een aardig startgeld. Dus komen ze hier. En het is wel handig om hier te rijden als voorbereiding op Europese koersen. Oh ja. En verder, wat rijdt er verder rond? Zijn er bekende wielrenners bij of kees ze allemaal niet? Nou, uh, ik ken aardig wat namen uit de wielersport, maar hier is toch heel veel namen tussen van jongens waar ik nog nooit van heb gehoord, maar ja, een paar Duitsers waar ik wel eens eerder van heb gehoord, zoals Marcus van. voor de kenners is die wel bekend. Oh ja. Maar verder zie je heel veel Kazakken en Iraniërs en die uh, de, de, de wielerkenners ook al niks zeggen, dus um, de oogluister misschien al helemaal niet. Nee, nee. Wat doe jij daar eigenlijk? Nou, ik vind het wel leuk om in uh, zo'n ander land uh, zo'n wielerkoers te volgen... en daar een reportage uh, over te gaan schrijven. En, en nu dus in het oog over te vertellen. Gewoon ja. de andere kant van het wielrennen die je nog niet kent. Dat vind ik leuk. Want leeft wielrennen in Iran? Nou, een heel klein beetje moet ik toegeven hoor. Um, vandaag bij die prologie ergens in het midden van de stad... Uh, kwamen er, denk ik twee, driehonderd mensen naar kijken... Het is wel heel enthousiast allemaal, maar uh, ik denk in de top 10 van sport in Iran zal het ergens op de plaats staan. Voetbal is één en worstlist is twee. Ja, dus niet heel, uh, niet heel populair. Maar het ja. is wel een uh, officiële ronde die ook meetelt voor het officiële UCI-klassement, Het klassement ja. van de Internationale WielenUnie. Ja, het is, het is ook door de UCI uh, niet meer um, uh, niet georganiseerd, maar wordt wel uh, gecontroleerd. Het is ook een uh, speciale UCI-official hierbij, dat moet. En uh, dat is toevallig in Nederland. Is een Deze keer, die het Martin Bruin, dus die stond, zag ik, elke renner op het um, startpodium staan en, en ze uh, afduwen. Ja. En, en, en wel... dus, die houdt het goed in de gaten, ja. En welk gevoel levert het bij jou op? Is het gewoon een, een veredelde amateurkoers of is het echt wel een serieuze wielerronde? Nou, het, het uh, hangt er een beetje tussenin, want je, je ziet hier dan bijvoorbeeld uh, een 46-jarige uh, nieuw zeelander nog rondrijden, uh, Nathan Daalberg. Ja, dat zou in een serieuze wedstrijd in Europa echt niet meer kunnen, iemand van 46, maar deze avontuur die, die kan zich nog net handhaven in zo'n peloton. Dus je moet je er dus ook niet zoveel bij voorstellen, maar het feit dat iemand als Schumacher of Rebberi meedoet, maakt het ook wel weer uh, van enig niveau. Oh ja. Zijn er ronden missen? Nee, er stond een heel klein meisje op het podium met een hoofddoekje en uh, een meisje van een jaar of negen, schat ik. En heel verlegen gaf zij dan uh, medailles en bloemen aan, uh, aan de... En de proloog. Oh, dat klinkt wel eens schattig. Ja, dat is heel leuk. Ja. En uh, je zei net al, uh, de Rebellin en Schumacher zijn er een beetje heen gelokt met geld. Is, gaat het om grote bedragen? Nou, ik, de, de bedragen, de precieze bedragen wilden ze me niet noemen. Maar ik, ja, als, het, als een Italiaanse ploeg echt met die toprenners hier komt... dan denk ik wel dat je, dat je over een bedrag mag spreken. Ja. En, en de onkosten worden er ook allemaal vergoed. Dus de reiskosten, hotel, ja, verblijf enzovoort hoeven die Italiaan allemaal niet te betalen. Nee. En zelfs wat minder bekende Duitse ploegen, die zeiden ook tegen mij van, uh, dat ze startgeld kregen. Dus het is de organisatie van, uh, van deze ronde veel aangelegen om uh, mensen aan te trekken uit andere landen, want dat staat goed. Het is het provinciaal bestuur dat, dat hierachter zit om die grote ploegen uh, hierheen te halen. Want volgende week. Het begint uh, rond Teheran de nationale ronde. En daar doen veel minder bekende buitenlanders aan mee. Oké, okay, maar dat heeft met het geld van die provincie Azerbeidzjan te maken. De, ja. Vandaag was het dus de proloog. Uh, hoe zag het eruit? Nou, het was een beetje... Uh, als, je, als je de Tour de France of de Giro of andere grote wedstrijden uh, gewend bent... dan was dit een beetje, zag het er een beetje armoedig uit. Dat was wel heel gezellig. Maar ze reden eigenlijk uh, vanaf dat startpodium twee kilometer rechtdoor... En, en daarna nog één kilometer ongeveer dezelfde weg terug. En daar was een, een totaal verlaten finish waar drie officials nog bij elkaar zaten. En, en dat was het. Ja. Een hele stoffige straat. En, je, en het, het ging om twee banen van een, van een weg... Van, van vier verschillende banen, allemaal onderbroken door door boomerij, als, je, als je me nog kunt volgen. Ja. En die twee buitenste banen, daar ging gewoon het radende verkeer verder. Oké. Okay, ja. Zo zag het eruit. Ja. En de komende dagen, is het een, een bergkoers, komen er veel bergritten in of is het allemaal vlak? Ja, het is, het is, het is uh, heuvelachtig, het is niet extreem zwaar, zeggen de renners slecht ons. Maar uh, morgen staat er bijvoorbeeld wel een behoorlijke... etappe uh, etappe van 165 kilometer naar het oosten van hier vandaan, naar de stad... Meshkin Shah. Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar er zitten wel een paar krimmetjes in. Oké, okay, ja. ja. Uh, kan jij je werk daar doen? Westerse journalisten zijn niet heel welkom vaak in Iran. Kan jij gewoon doen wat je wil? Ja, ja ze vinden het hartstikke leuk dat hier uh, Westerse journalisten op afkomen. Want het, het laat een kant van het land zien uh, die Iran graag wil laten zien. Dus dat is geen enkele moeite. Nee, nee. nee. Nou, heel veel plezier. Laatste vraag. Dank je wel. Wat wordt het zondag? Uh, zondag? Wat is er een zondag? Dan is er hier een belangrijke voetbalwedstrijd. Oh yeah, yeah, that, I, word, uh, ja, ik denk dat Ajax wel kampioen wordt, Thijs. Dankjewel, Ruud Edens. Oké, okay. daar. inside the bottle. Ik nodig een dollar. Het is 5 voor 12. Staande zondagmiddag om drie uur, als Ajax en Twente nog volop strijden om het kampioenschap, wordt net over de grens al een feestje gevierd. Bij Borussia Dortmund, dat afgelopen weekend al de Duitse voetbaltitel won. Het is een feestje met een Nederlands tintje. Robin Maas, goedenavond. Wat is dat Nederlandse tintje precies? Uh, nou, uh, wij gaan daar uh, een stukje optreden voor de, voor de Duitse fans van Dortmund. En wie is wij? Dat is de Hermes Huisband International. En daar ben jij de zanger van? Ja, klopt. Een van de drie uh, zangers. En waarom treedt een Nederlandse band op bij een Duits kampioensfeest? Nou, omdat eigenlijk in de loop der jaren uh, het lalala van de I Will Survive heeft in Duitsland net zo'n lading gekregen als uh, nu nog steeds eigenlijk in, uh, in de Kuip in Rotterdam. Als er een, uh, een doelpunt wordt gemaakt dan, uh, dan wordt dat nummer gedraaid. En dat is van jullie? Dat is van ons, ja. ja. Dat nummer wat we nu hoorden is ooit door jullie bedacht en dat... populair geworden in Nederland en Duitsland. Klopt. En vanwege dat nummer zijn jullie uitgenodigd om dat feest op te luisteren? Ja, ook omdat we zeg maar, in Duitsland hebben we er. Uh, nadat dat nummer een succes werd, hebben we er nog een, uh, nog een aantal jaren aan vast weten te knopen. Oké. Okay. En uh, ja, dat is eigenlijk boven verwachting uh, gegaan. Omdat we. Ja, nou ja, goed, je begint eraan. Je weet niet waar het eindigt. Maar uh, ja, dat is allemaal erg, uh, erg goed gegaan. Jullie ja, dus, uh, treden we... veel op in Duitsland? We treden veel op in Duitsland. We hebben er echt. Uh, ja, we hebben echt een carrière, kan je, kan je, kan je zeggen. En uh, ontzettend leuk. En uh, ja, ontzettend leuk om, om, om ja, als Dortmund dan kampioen wordt, uh, om daar weer te spelen. Ja. En wat is I Will Survive in Duits? Ich will überleben of zoiets, <laughs> denk ik, hè? En dat zing je dan ook? Of blijft het gewoon het Engels? Nee, nou, blijft gewoon een Engels, hoor. Dat, ja. Uh, ja. Ik heb me laten vertellen dat jullie ook gevraagd zijn voor het feestje van Hetta BSC uit Berlijn. De kampioen van de eerste divisie. Ja, klopt. Maar dat ga je dus niet doen? Nou, dat wordt een beetje logistiek, wordt dat lastig. Dus uh, ik, ik denk niet dat dat, uh, dat dat het gaat worden, inderdaad. Okay. Nou, het grappige is dat wij inderdaad in Duitsland, we zijn niet gekoppeld aan één bepaalde vereniging. Nee, precies. Maar Iedereen. we staan daar gewoon bekend als een, als een, als een partyband. Ja precies. Die, en, uh, en als je moet kiezen tussen Amsterdam en Enschede, komend weekend? Ja, dan kies, kies ik toch voor de colsingel natuurlijk, hè. Dat kan niet. <laughs> ja, nee, maar ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè. Dankjewel, Robin Maas van de okay, Hermes House Band. Straks is er Casa Luna, Daarin is saxofonist Ferdinand Povel te gast. Hij is de winnaar van de Boy Edgar Prijs 2010. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Pieter van der Wielen. Goeienacht. steen. Dit is Radio 1.